Middernacht, het begin van eerste kerstdag 25 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft in de Sint-Pieter in Rome de kerstmis opgedragen. De mis in de basiliek begint sinds een paar jaar niet meer om middernacht... vanwege de leeftijd van de paus, hij is 84. In de basiliek en op het plein voor de Sint-Pieter... waren duizenden mensen samengekomen. Benedictus sprak zijn afkeuring uit over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en de glitter heen te kijken en de ware betekenis van Kerstmis te ontdekken. Voorafgaand aan de mis zegende Benedictus de kerststal op het Sint-Pietersplein. De komende dag zal de paus op hetzelfde plein de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken in 60 talen.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 Er is verwarring ontstaan over een vuurbal die de afgelopen avond in het hele land was te zien. Veel mensen belden de politie omdat ze dachten dat het een neerstortend vliegtuig was. Volgens de NASA was het een meteoor, maar Nederlandse ruimtevaartdeskundigen denken dat het een deel was van de soyuz raket waarmee André Kuipers deze week naar het ISS is gevlogen. De Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters is in Duitsland overleden. Heesters was 108 jaar oud en de oudste podiumartiest ter wereld. Hij trad vooral op in Duitsland, waar hij sinds de jaren 30 woonde. In Nederland was hij omstreden, omdat hij carrière maakte tijdens het naziregime. Heesters dus overleed in een kliniek in het Duitse Starnberg, waar hij vorige week was opgenomen. Het weer vannacht vanuit het westen regen, overdag droog, maar het blijft wel bewolkt. Middagtemperatuur tussen 9 graden in Groningen en 11 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. En allereerst wil ik u allen een zalig kerstfeest vieren. We hebben een overnachting vanuit het College Hotel te Amsterdam. Maar deze keer niet live, want ja, het is kerstavond... en iedereen wil thuis bij zijn familie zijn. En zeker deze man... Want deze man is afgelopen jaar heel veel weg geweest. En hij heeft ook een buitengewoon drukke baan. Hij is net terug uit Koendoes, want dit gesprek is begin van de week opgenomen. Ik heb het natuurlijk over de commandant der strijdkrachten, de heer Van Oem. En de heer Van Uem staat hier achter de deur van Kamer 108. Ik klop op de deur. En jawel, och, ik herken u bijna niet. U bent in, uh, ja, ja, dank u wel, dank u wel. U bent in burgerkleding. Ja, hier in, uh, in een hotelkamer uh, kan ik gewoon in burgerkleding. Ja, en, en uh, bent u een ander mens als u in burgerkleding bent? Nou, laat ik vooropstellen dat ik niet in uniform slaap. <laughs> maar is het anders? Nee, voor mij niet. Maar een heleboel mensen herkennen mij niet als ik in burgerkleding loop. Omdat ze zo gewend zijn aan het beeld van mijn hoofd met een uniform dat uh, ze mijn straal voorbij lopen als ik in burger ga. En dat vind ik helemaal niet zo erg. Maar uh, stel voor u staat s ochtends op en u, uh, u doet dat prachtige kostuum aan. Of moet ik zeggen uniform. Uniform. Uh, dan uh, ja, gebeurt er dan iets? Verandert u dan? Nee, nee, nee het is, uh, hetzelfde mens. Uh, welke kleren dan ook. Ja? Ja. Maar dan bent u plotseling ja, uh, uh, CDS. Komen dan ter strijdkrachten? Ja, maar dan ben je 24 uur per dag. En uh, ook als ik uh, in burger loop heb ik mijn uh, blackberry bij me en ben ik bereikbaar. En als ik slaap ligt hij naast mijn bed. Dus uh, de deze functie kun je niet duiken, kun je niet ontsnappen. Je bent er altijd van. Ja? ja. Vind je dat mooi? Ja, het, uh, het is mooi dat je uh, uiteindelijk... Ik ben, ik ben ook vereerd dat je de baas kunt zijn van zoveel geweldige mensen. Uh, die hele mooie, maar ook hele moeilijke dingen doen. Ja, dat, dat, dat blijft mooi. En wat was de keuze om dan nu in burger te komen? Um, nou, eigenlijk uh, omdat we de mogelijkheid kregen hier in het hotel te zijn en uh, nog een hapje te eten. En als ik in uniform uh, ga zitten eten, dan uh, heb ik voortdurend mensen die mij aanstaren. En ik heb al eerder meegemaakt, zelfs als ik een, gewoon in burgerkleding uh, met mijn vrouw ergens ga eten... dat ik kan zien wat de mensen eten, zover hangt hun mond los als ze naar me kijken. Oh, nou ja, we gaan in ieder geval nog vanavond een hapje eten, dat klopt. Um, maar u komt ook net terug uit, uh, uit Koenloes. <coughs> Mooie reis. Ja, hoe was het daar? Hoe is het in Coendoes? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Uh, iedereen is bezig. We hebben best wat uh, opstaatproblemen gehad. Uh, want de logistiek naar Coendoes is, uh, is en blijft lastig. Het is niet net naast de deur. Maar nu, uh, onze Air Task Force is uh, goed bezig. Uh, ze vliegen met hun F-16's om bermommen op te sporen. Uh, mijn uh, politietrainers, die leiden politieagenten op. Mijn mentoren, dat is uh, een club van aan de ene kant Marge Zees en andere militairen. Uh, die mentoren nu de police substations en de politieagenten daar... Uh, de collega's van Buitenlandse Zaken en uh, Veiligheid en Justitie... die doen aan uh, ja, Rule of Law, het verbeteren van de rechtsstaat. Dus uh, ja, al alles loopt, uh, iedereen uh, gewoon uh, geweldig bezig. En ja, dat heeft de minister-president zelf ook kunnen constateren. Ja, die was mee. Maar uh, hoe moeilijk voor u is het om daar weg te gaan? Want ik kan me voorstellen dat u daar het liefst wil blijven. Nou, we, we hadden de mist nog een beetje geregeld. Dus we, we konden een dag langer blijven. Maar u bent toch een man van het veld? Ja, nee, Veel meer zeker. van het veld dan ja. achter een bureau? Ja, als, als ik eerlijk ben, als ik daar rondloop... dan heb ik altijd een beetje schuldgevoel. Want ik heb het idee dat ik me loop te drukken. Want geen vergaderingen, geen post, geen papier... maar gewoon met al die geweldige mensen praten. En ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Bent u dan op uw best? Nou, ik weet niet of ik mijn best ben, maar ik voel me wel het lekkerste. Nou, laat ik het zo zeggen. Bent u eigenlijk niet te hoog opgeklommen? Uh, nou, dan laat ik graag een ander of ik te hoog ben opgeklommen. Maar ik heb me wel altijd met heel veel plezier uh, uh, tussen de mensen bewogen en, uh, en met de mensen gewerkt. Even, en uh, het blijft het mooiste toch als je het werk echt uit je handen ziet komen. En als je roept tegen je eenheid van we gaan allemaal uh, rechts of links af, dat zullen we ook allemaal die kant op gaan. Ja, dat is fantastisch. Want u zit nu 34 jaar in het leger? Nee, ik uh, zit bijna 40 jaar in het leger. En wat is nou de mooiste functie geweest? Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken... want dat is eigenlijk de functie van compagniescommandant. Dan ben je baas van een... Uh, het hangt een beetje van welke eenheid af... tussen 100 en 150 mensen... En um, ja, daar mag je leiding aan geven, die mag je opleiden, trainen. En uiteindelijk uh, heb ik ook een uh, missie gedraaid als compiescommandant. En dan ben je echt met je werk bezig. Je kent ze allemaal persoonlijk, je weet hoe ze in elkaar steken. En ja, als je dan plannen maakt en die worden uitgevoerd, dat is geweldig. Ik ben nog steeds een grote aanhanger van uh, die E-team. Niet zozeer van de serie, maar wel van de, uit de uitspraak aan het eind. Uh, ik rook niet, maar ik zou zo'n dikke sigaar in mijn mond kunnen steken... en zeggen, I love it when a plan comes together. Maar is het dan niet vervelend voor u dat u zo vaak achter uw bureau moet zitten? Nee, dat, dat is op zich niet vervelend. Uh, op, op een gegeven moment, ja, je, je, je kunt steeds hoger in de rangen. En je houdt van een uitdaging. Uh, en op een gegeven moment moet je ook erkennen dat, je, uh, dat het ophoudt. Maar het werk echt uh, met de soldaten zelf en in het veld. Dat was een paar jaar of een aantal jaren terug als brigadecommandant. La, la, lag ik nog uh, met de mannen samen in het veld. Uh, geweldig, had ik eelt op mijn handen. Uh, maar op een gegeven moment uh, ja, vraagt de organisatie... gewoon van uh, naar andere functies toe, naar bureaufuncties toe... En dan is het voor mij ook zoiets van... ja, als ik op die hogere functies ga... dan kan ik nog meer werken voor al die mensen... die met mij gewerkt hebben, maar ook voor mij gewerkt hebben. Want het is toch een beetje... Uh, ja, als ze de baas uh, mogen en ze hebben vertrouwen in die baas... dan zetten ze toch een tandje extra bij... Uh, ik denk dat al die mensen dat voor mij gedaan hebben. Nu is het, uh, in deze rol kan ik de randvoorwaarden nog beter scheppen. En ik noem het wel eens een beetje payback time. Want ik kan nu nog meer uh, voor die mensen betekenen... om ervoor te zorgen dat ze hun werk goed kunnen doen. Maar is het wel een leuk baantje? Uh, ja, het is best een leuk baantje. Ja, maar, maar, u maar eigenlijk als... liever in het veld? Ja, maar uh, laat, laat er geen twijfel over zijn. Uh, het werk in het veld is leuker. Ja. Maar is dat dan niet frustrerend? Want u zit achter uw bureau en u ziet allemaal uh, dingen langskomen... wat er in Koenders gebeurt, wat er in Oerschan allemaal uh, gaande was... wat overal in de wereld bezig was. En ja, u zit dan aan, aan het plein in Den Haag. Ja, maar dat is niet frustrerend als je maar weet waarom je het doet. En ik doe het uiteindelijk voor die mensen in het veld. De mensen op de werkvloer. De mensen die het daadwerkelijke werk doen. Uh, daar doe ik het voor. En dat, dat geeft uh, uh, heel veel uh, vreugde en arbeidssatisfactie. Als ik nou een net woord mag zeggen. En, en dat houdt uh, ja, de schoen er ook in om te blijven gaan uh, voor die lui. Uh, en ja, uh, ik heb heel veel jaren uh, genoten om samen direct met die mensen te werken. En nu mag ik voor ze werken. Ja, en u staat soms echt voor de troepen. Maar uh, onlangs was ik in, uh, in Amsterdam. In de uh, Schouwburg hier te Amsterdam. En daar was uh, TEDx, dat is zijn TED-talks, dat zijn uh, verhalen van, uh, van 18 minuten. En uh, u was een van de sprekers. Ja, verrassend. En, ja, buitengewoon verrassend. Nou uh, ja, Waarom vindt u het verrassend? Nou, het, het was voor mij niet verrassend. Uh, maar wat ik begrepen heb, uh, hadden de mensen van TEDx gehoord... van het feit dat ik uh, bij Lowlands had opgetreden. Uh, vond ik ook wel leuk om met een bandje om je arm rond te lopen... met uh, artist, uh, uh, backstage, uh, dus ik mocht achter de, de, ja, de, de hele tribune en dergelijke... Um, en daar hadden ze van gehoord, dus blijkbaar vonden ze dat die meneer uh, dit soort uitdagingen wel aankon, uh, of aandurfde. En zo kwamen ze bij mij. En toen hebben we er even over nagedacht, uh, heb ik ook gekeken, wat, wat is TEDx eigenlijk? En uh, toen heb ik het als een uh, positieve uitdaging opgepakt. En we gaan een klein stukje luisteren van uh, uw toespraak. I share your goals. I share the goals of the speakers you heard before. I did not... Ik choose to take up de pen. The brush. De camera. I chose this instrument. I chose the gun. Ja. Ik zat daar in het zaaltje. zaaltje het zaaltje is eigenlijk een prachtige zaal, die schouwburg van, uh, van Amsterdam. En dat zijn natuurlijk toch een beetje, ja, zoals nu gezegd wordt, de linkse hobbymensen, hè? de linkse hobbyisten. En plotseling uh, komt u daar op. Prachtig in, uh, in uw uniform. En dan komt er een, uh, een militair op met een enorme gun. Echt een enorm geweer. Er ging een schok door de zaal. Nou, voor ons is het een gewoon geweer. Uh, en uh, voor de militaire is het een verlengstuk van een arm. Maar... Wat was, u, was uw doel? We, mijn doel was ook uh, om de mensen uh, te shockeren. Alhoewel ik zag dat het schokeffect misschien net iets groter was dan ik had verwacht. Um, maar... TEDx gaat om mensen die ideeën hebben... Die je, die je moet delen, die je kunt delen... en om bij te kunnen dragen naar een betere wereld. En ik ben daar gewoon al jarenlang van overtuigd... dat wij als militairen ook bijdragen naar een betere wereld. Alleen wij kiezen een andere weg. En wij kiezen een ander instrument. En eh, dus heb ik dat wapen ook meegenomen... om die zaal duidelijk te maken. Van ja, jullie schrikken nu van een wapen... maar waarom schrikken jullie nou eigenlijk? En laten we blij zijn dat jullie schrikken van het feit dat er een wapen zo dichtbij je staat. En laten we dat gevoel nou eens eventjes echt diep doorvoelen. En, en, en dan kan ik ook uitleggen dat er in grote delen van de wereld... dat gevoel heel anders is. En dat mensen die ervaring wel hebben... en dat mensen gewoon thuis een geweer in de, in de kamer hebben staan... om zich... Te beschermen om hun vrijheid te bevechten. En dat laten wij gelukkig zijn dat wij in dat landje Nederland eh, leven, maar eh, je hebt wel militairen nodig die. En als je dan democratisch gecontroleerde krijgsmachten hebt, die, wat mij betreft, een force for good zijn. En, en ja, dat wil ik met die zaal delen. En ik wil ook met die zaal delen dat wij in Nederland nog steeds jongelui hebben. die dat fantastische, maar hele complexe werk bereid zijn om dat te doen. Um, en, en ja, die twee boodschappen wilde ik eigenlijk in die zaal kwijt. En ja, je moet ze proberen te pakken, zeg ik dan maar. En uh, nou, dat was wel gelukt. Hoor. Het is enorm goed gelukt. En uh, het filmpje, uh, TEDx-filmpje, is uh, ook een hit op YouTube. Ja. Het wordt over de hele wereld bekeken. Ja. Hoe komt dat, denkt u? Eh... Um... Ja, hoe komt dat? Uh, ik heb een reactie van een Canadese veteraan gehad uit de Tweede Wereldoorlog... die, uh, die mailde van eindelijk iemand die begrijpt wat, wij, uh, wat ons gedreven heeft... en wat wij gedaan hebben, die daar respect voor heeft. Dus uh, dat is een hele andere invalshoek dan we misschien in eerste instantie uh, hadden gedacht. Maar ook een heleboel uh, militairen die uh, zeggen van... kijk, deze man geeft nou een simpele woorden weer... Uh, uh, waarom wij dingen doen en wat ons drijft... Uh, er zijn ook een heleboel mensen die, uh, die enorm gewaardeerd hebben... dat ik uitstraal dat wij uh, een democratisch gecontroleerde kruisman moeten hebben. En dat er een heleboel plekken in de wereld dat niets is. En dat wij bereid zijn, uh, wij militairen, om ons nek uit te steken... om ook voor die mensen een betere wereld te maken. En uiteindelijk over het effect van Nederland natuurlijk. Wordt dit verhaal te weinig verteld, vindt u? Um, nou, ik ben er uh, redelijk veel meer bezig om uit te dragen... Wat, wat de Nederlandse krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving doet. Lukt dat goed? Uh, nou, ik probeer het wel, maar, maar niet altijd. Is er, waardering voor, uh, is er genoeg waardering voor de militairen in Nederland? Nou, ik, ik vind wel dat er een enorme uh, verandering van uh, het beeld over de militairen in Nederland is. Ik heb nog uh, de tijd meegemaakt dat men heel uh, negatief across board in Nederland uh, naar de militairen kijkt. Maar als we nu kijken en we vragen aan de Nederlandse samenleving met onze onderzoeken van uh, steunt u de militairen? Dan scoren we bijna altijd 70 rond de 70 uh, dat mensen de militairen steunen. Recent was er een onderzoek, wat zijn de betrouwbare instituten in uh, Nederland? 71 van de Nederlanders vinden... Macht een betrouwbaar instituut. Maar als wij vragen van steunt u de missies? Dan is het percentage wat uh, daar steun uitspreekt veel lager. En dan kom je in de buurt van uh, ja, de, de politiek, de politieke steun. En in die zin uh, zeg ik mag er uh, best wel meer steun en respect uh, voor het werk van de militairen zijn. Uh, en dat zou nog wel beter kunnen. En, en daarom draag ik ook die missies uit. Maar kortom, de, de, de, de missies zijn goed, maar de, de politieke steun. Daar is eigenlijk, vindt u te weinig. Nou ja, de, de politiek steunt ons wel. Ja. Uh, er zijn hele debatten in de Tweede Kamer. Uh, de regering steunt ons. Maar als we uiteindelijk aan de bevolking vragen... is er steun voor de missies... Dan, is dat, uh, dan, dan ligt dat aanmerkelijk lager dan de 70% bij de steun van de militairen. En dus ik probeer ook uh, met alles wat ik ermee heb... Probeer ik uit te dragen naar de mensen wat wij in de missies doen. En niet alleen in de missies, maar wij, hier in Nederland... steunen wij ook de overheid uh, met allerlei activiteiten. Ik wil u best een hele riedel geven van die activiteiten... Uh, uh, maar we zijn heel actief in Nederland. Alleen al we hebben we 4600 mensen iedere dag klaarstaan om die steun te leveren. We ruimen bommen op. Naar, uh... maar, maar, laat ik het zo zeggen. Baalt u ervan dat bijvoorbeeld in wat wij in koenboes doen... dat dat eigenlijk zo weinig gesteund wordt? Ja, eigenlijk ba baal ik er wel een beetje van. En daarom uh, probeer ik ook uh, zoveel mogelijk inspanning erin te stoppen. Samen met mijn militairen. Uh... Maar begrijpt u het ook? Dat, dat voor veel mensen uh, Koendoes gewoon te ver weg is en te moeilijk nou ja, en Afghanistan is niet goed te krijgen. Wat, wat ik jammer vind is dat mensen uh, um, niet kunnen <coughs> of niet willen inzien... dat het werk wat wij in de rest van de wereld doen... dat het uiteindelijk uh, goed is voor de hele wereld. Uh, Nederland is een uniek landje... want we zijn de enigen die in de wat hebben staan... dat willen, wij willen bijdragen aan de internationale uh, bevordering... van het uh, uh, uh, internationale uh, recht... En, uh, het is dus een verbetering van de wereld. En de mensen hier in Nederland... die kijken vaak vanuit hun eigen goede bestaan... maar die, uh, die zien niet dat wat wij daar buiten doen... dat wij uiteindelijk uit, uh, ja, dat het ook bijdraagt aan wat er hier in Nederland gebeurt. En Nederland is maar een heel klein plekje op de wereldbol En we hebben een heleboel buitenland... En uh, dat buitenland draagt eraan bij dat wij het hier in Nederland zo goed hebben. Wij moeten het als economisch zien van export hebben. En als wij kunnen bijdragen aan rust en stabiliteit in de rest van de wereld... als wij kunnen bijdragen aan open scheepvaartroutes voor, de, voor onze commerciële scheepvaart... dan, uh, dan helpen we uiteindelijk Nederland ook. En dat helpt ook het welzijn en de welvaart in Nederland. Maar is Koenboes gewoon niet een hele moeilijke missie om uit te leggen? Om daar iets nou, het in BN-termen te zeggen, om, om daar een geil verhaal over te vertellen... Nou, voor, voor mij niet. En uh, we zijn er vorige week weer geweest. Uh, ik ben daar een, twee maanden, drie maanden terug ook met minister Hille geweest. Uh, en, ik ben er dus, uh, in die missie ben ik nu twee keer geweest. en ik ga ja, Maar u zit er middenin, maar hier de mensen hier, die hier in Amsterdam op straat lopen... Die denken, maar, of die hier nu aan de kersttafel zitten, die denken, ja, koendoes. Maar, maar die, me, die mensen begrijpen uh, volgens mij ook dat als wij Afghanistan... Uiteindelijk weer een rustig land wil hebben. En het hoeft niet zoals Nederland te zijn, maar een rustig land. En ook die Afghaanse bevolking recht op een normaal leven. Dat we daarin moeten bijdragen door het Afghaanse leger op orde te brengen. En in dit geval zitten wij meer eh, aan de opleiding van de Afghaanse politie, de rechtsstaat, advocaten, juristen, eh, het bestuur. En als we dat voor elkaar krijgen, dan wordt de hele wereld er beter op. En dat is wat wij daar proberen te doen. In Afghanistan wordt nog heel veel uh, drugs uh, verbouwd. Uiteindelijk komt een deel van die drugs komt hier. Laten wij nou zorgen dat het land letterlijk... als het dan in BNN-termen maar goed op zijn poten komt te staan. En dat ze dat zelf kunnen runnen. Op een goede manier. Gelooft u erin? Ja, zeker. En ik... Uh, nou, vanaf, wat is het, 2002 of zo... Uh, ben ik al in Afghanistan geweest. En in de tijden van uh, Urusgan... en nu kom ik er bijna iedere drie, vier maanden. En ik zie wat wij daar gezamenlijk uh, presteren. En ik zie gewoon iedere drie, vier maanden de vooruitgang. En, en dat geeft mij toch wel vertrouwen, dat uh, dat land uiteindelijk... en dat heeft nog een hoop tijd nodig. Nou, we Niet mooier voorstellen dan het is, het heeft nog een hoop tijd nodig. En het heeft steun van de internationale gemeenschap nodig. Maar uiteindelijk uh, gaat dat land de goede kant op. Ik lees ook natuurlijk artikelen in de krant dat Afghanen zelf denken van... nou, als al die buitenlandse troepen weg zijn, dan wordt het hier best weer een chaos. Ja, uh, natuurlijk zijn die Afghanen bezorgd. En dat begrijp ik ook. Er zijn, uh, in, er zijn voor de mensen nu voor het eerst mogelijkheden om naar medische posten toe te gaan soms binnen een paar uur rijden en een paar uur lopen nog... maar ze kunnen naar een arts toe. Uh, de kinderen kunnen naar school toe. De boertjes kunnen hun akkers verbouwen. En natuurlijk maken die mensen zich zorgen... dat deze relatieve rust, het dan zo noemen... dat die weer verstoord wordt als de buitenlanders weggaan. Afghanistan heeft 30 jaar oorlog achter zich. En dat is het referentiekader, de manier waarop deze mensen denken. En uh, die hopen dat ze die rust die ze nu hebben... dat ze die kunnen vasthouden. Een gewoon leven voor hun en voor hun kinderen. Dat is wat ze willen.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 bound by blood and love, the moment that we start, just go on, just go on, there's still so many things I want to say to you, just go on, just go on, we're bound by blood that's moving, the moment that we start, the moment that we start. Jack Johnson met de prachtige platen uh, Go On... Ja. voor uh, de commandant ter strijdkrachten van u. Ja, mooi nummer. Echt een mooi nummer. Ja. ja ik zei het al, uh, waarom, waarom ik het een mooi nummer vind? Ik vind niet alleen een, uh, mooie muziek, maar er zit ook een hele mooie tekst op. U bent doorgegaan. Ja, tuurlijk. Ja, nou, tuurlijk. U, u werd net de hoogste militair van Nederland. Uh, uh, commandant ter strijdkrachten...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 De mannen had alleen maar mannen onder commando van mijn zoon. Die moesten ook verder. En dan kan het niet zo zijn dat de baas zegt: Van. Jullie komen er maar uit. Er is ons iets gebeurd. Ik kan niet verder. Maar de baas is ook vader? Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik zat toen wel eens 35 jaar of zo in dienst. En alles waar ik in geloofde. Maar ook waar mijn zoon in geloofde. En waar Maak Schouwing in geloofde. Dat kan ik toch niet zomaar aan de kant zetten? Ik zou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 Nou, daar laat ik een ander over hoe het goed gelukt is. Maar ik heb wel, uh, als er uh, onderwerpen waren waarop ik een besluit moest nemen... Um, die mogelijk emotioneel uh, uh, toch wel raakvlak hadden... dan heb ik gewoon tegen mensen gezegd van... Uh, nou, lees dit onderwerp, ik denk dat ik dat moet besluiten. En kom morgen terug en vertel me of ik, uh, of ik het juiste besluit neem. En uh, ja, ik heb altijd mensen in mijn omgeving heb ik gezegd van... loyaliteit dus drie keer nee durven zeggen. Uh, ze moeten me niet naar de mond praten, daar heb ik niks aan. En uh, kan u eens zo'n een besluit uh, een voorbeeld geven? Nou ja, als ik besluiten moet nemen of we uh, meer geld moeten investeren... in de spullen uh, die we gebruiken tegen berenbommen, of dat we andere dingen moeten kopen... Ja, dan, dan zou ik zomaar emotioneel een verkeerd besluit kunnen nemen. Dus dan, dan heb ik ook wel een paar mensen in mijn werkomgeving gezegd van. hé hey, uh, vriend, uh, kijk hier eens even naar en uh, is dat wat ik zou moeten besluiten. Uh, e ik vroeg uh, aan u, uh, u ging door en u zei onmiddellijk, tuurlijk, wat, wa, wat is die, uh, die, die, die drijfveer, die enorme oerkracht van ja, je wordt ook niet zomaar CDS. Nee, maar het heeft niks met CDS te maken. Het heeft met al onze militairen te maken. We, we vertrouwen blindelings op elkaar. Dat moet ook in ons vak. Uh, iedereen moet professioneel zijn. Iedereen moet zijn werk 100% kunnen. En je moet weten van elkaar wat je doet. En de soldaten moeten de baas vertrouwen. Maar de baas moet de soldaat vertrouwen. Het is een 2-way street. En dat gaat tot aan de hoogste militair toe. er dus zijn volgens mij 50.000 of 60.000 militairen in Nederland zo ongeveer. Ja. ja. Uh, maar u bent de hoogste militair geworden. Dat ja. moet dan toch iets, u, u moet dan toch iets speciaals hebben. Wat is de, de magie van u? Um, dat weet ik niet. <coughs> dan, dan moet ik echt een andere vragen. Um, ik ben al heel jong als leidinggevende uh, aan de rit gegaan met hele simpele regels. En mijn basisregels zijn: wees eerlijk en duidelijk naar je mensen uh, en, en draai er niet omheen. Uh, Verder moet je, net zoals je soldaten, je, je vak verstaan. En als er als mij ligt, liefst een streepje voor zijn... of een, of een stap voor zijn, een streepje is het verkeerde woord. Um, en, en verder, uh, gebruik de capaciteiten uit je mensen. Probeer ze gewoon te ontwikkelen en probeer ze beter te maken. Uh, en daar krijg je dan heel veel voor terug als leidinggevende van die mensen. En of dat nou een dienstplicht tijdperk was of nu met die beroeps... Um, uiteindelijk zijn die basisregels hetzelfde. Maar hoe moeilijk is het dan? Want dit jaar werd ook bekend dat er enorm bezuinigd moet worden op ja. uh, defensie. Ja. En u moet het gaan vertellen. Ja, maar het is natuurlijk ook uh, zuur. We hebben als krijgsmacht de afgelopen jaren... Uh, is het zuur of is het oneerlijk? Nee, ik vind het zuur. Ik vind het zuur. Uh, we hebben fantastisch gepresteerd in alle missies. Uh, of het nou de Antipiraterij was. De kleine missies in Afrika, de Balkan, Midden-Oosten nou, en natuurlijk uh, Afghanistan... Uh, we hebben fantastisch werk in Nederland gedaan uh, om uh, de lokale overheden te helpen. Uh, nou, noem allemaal maar op. En dan, uh, ja, dan wordt er een besluit genomen dat er bezuinigd wordt op Defensie. En iedereen, al die militairen begrijpen dat we in een financiële economische crisis zitten. Dat hoef ik ze niet uit te leggen. Uh, mensen denken soms wel eens uh, van ja die de school niet afgemaakt. En dan denken ze dat mijn militairen niet, niet kunnen nadenken. Maar dat is allemaal flauwekul. Ik heb alleen geen stilzitters. En daarom hebben ze de school niet afgemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat ze dom zijn. Uh, dus die begrijpen het goed dat we in een, in een crisis in Nederland zitten. En dat er besluiten moeten worden genomen. En dat de... Uiteindelijk de politieke leiding moet besluiten tussen uh, zorg, opleiding, cultuur, defensie. Uh, dat zijn hele lastige beschatten. Ja, en dan uh, valt het toch rauw op ons dak dat er zo'n grote bezuiniging op defensie valt. Maar het is wel een democratisch genomen besluit. Ja, maar vond u het oneerlijk? Want ja, defensie heeft wel Nee, ik, ik, ik, ik vind het woord oneerlijk vind Ik vind, ik, uh, vind ik niet juist. Uh, de politiek neemt een democratisch genomen besluit. En natuurlijk, het is zuur, het is wrang voor ons... Uh, maar uiteindelijk gaan we dat uitvoeren. Want we zijn uiteindelijk allemaal blij... dat we in dit democratisch bestuurde landje leven. En ja, ik heb het al vaker gezegd, maar Churchill die heeft altijd gezegd... democratie werkt niet, maar er is niks beters. Uh, nou, daar ben ik een enorm adept van. Ja, maar u moet het uitvoeren, ja. maar u hebt een enorme passie... voor de militairen, vooral voor ja. de mensen, maar ook voor, voor het legerapparaat zelf. Ja. Hoe, u, u moet een eigen vlees snijden. Ja, dat moeten we ook. En... Maar dat, is, moet, dat, dat moet toch pijn doen? Ja, natuurlijk doet dat pijn. En ik heb dat Heeft nacht... u nooit eens gedacht van, weet je wat, ik, doe, ik, ik, ik ga dit besluit niet uitvoeren? Uh, nou ja, die gedachte is wel eens uh, in mij opgekomen. Uh, uh, maar wat schiet ik daarmee op? Dan moet iemand anders het uitvoeren. En uiteindelijk uh, zijn er natuurlijk hele discussies uh, in het ministerie geweest... En hebben we de commandanten van onze operationele commandos... de baas van de marine, landmacht, luchtmacht, maragisee... hebben we er allemaal bij betrokken. En hebben we gekeken hoe we zo goed mogelijk invulling kunnen geven... Aan, aan die bezuinigingen. En er zijn hele discussies, ook met de minister geweest. Maar wel in het huis. Zo weet het. Want de minister is uiteindelijk verantwoordelijk. Die is politiek verantwoordelijk. zijn zijn besluiten. En uiteindelijk gaan we erachter staan. Maar dan is dat wel intern een hele discussie geweest. Maar uh, straks wordt er misschien ook weer politiek gevraagd... Uh, dat Nederland weer uh, op missie gaat... Maar durft u uw soldaten nog op missie te sturen? Ja, natuurlijk. Dat Want... Ge is geen enkel probleem. Ja, maar... Want uh, Het is niet alleen het politieke besluit en de discussie met de ministers. Uiteindelijk moet je die besluiten die dan genomen zijn... moet je ook naar de mensen vertalen. En uh, voor mij is heel erg belangrijk... dat we uiteindelijk die missies goed kunnen doen. En bij goed versta ik als een van de belangrijkste dingen onder... dat het ook wel veilig gebeurt voor mijn mensen. Daar heb je materiaal voor nodig. En, en daar heb ik materiaal, training uh, en voldoende collega's uh, voor nodig... Nou, dat betekent dat we dus misschien grotendeels nog hetzelfde kunnen als vroeger. Maar niet meer zo lang. Maar we hebben minder schepen, we hebben minder vliegtuigen. We hebben totaal geen tanks meer. Dus sommige dingen kunnen we ook niet. Zijn we nog een leger dan? Ja hoor, we zijn nog echt, uh, ja nu gebruikt het woord leger. Maar uh, ik gebruik graag voor het woord krijgsmacht. Want leger is eigenlijk alleen de landmacht. Uh, maar we hebben nog steeds een fantastische krijgsmacht. En ik zit een paar keer per jaar bijvoorbeeld met mijn NAVO-collega's bij elkaar. Die hoef ik niet uit te leggen wat de kwaliteit van onze krijgsmacht is en wat wij presteren. Want dat weten we allemaal van elkaar. Maar als u er zo over praat, dan uh, lijkt het wel of die bezuinigingen meevielen. Nee hoor, want uh, ik zei al, uh, ik heb er echt wel een paar nachten wakker van gelegen. En uh, daarna hebben we hele discussies gehad. We hebben er maanden over gedaan om te kijken hoe we die bezuinigingen konden vinden. En um, uiteindelijk hebben we operationele capaciteiten uh, moeten schrappen. Uh, uh, schepen, vliegtuigen, tanks. Um, en we hebben de uiteindelijk uh, 12.000 functies hebben we moeten schrappen. En dat betekent dat er zo'n 10.000 mensen uh, hun baan kwijtraken. En er zijn er een aantal van die gaan gewoon met pensioen. Maar zo'n 6.000 mensen die zullen hun baan echt kwijtraken. En we werken nu heel hard om die mensen uh, van werk naar werk te krijgen. Naar de civiele maatschappij. Um, omdat wij uiteindelijk proberen toch een, een warme werkgever te zijn. Want ik eis, en wij vragen niet, we zijn een andere organisatie dan de rest van Nederland. Ik vraag niet van mijn mensen, ik eis van mijn mensen. Maar er moet wel wat tegenover staan. En dat betekent dat we een goede baas moeten zijn, een goed werkgever... en dat we een warme organisatie moeten zijn. En die warmte is door die besluiten over die bezuinigingen er wel even vanaf. En die moeten we weer terugbrengen. Vertrouwen in elkaar en gewoon weer een, een warme, professionele organisatie worden. Is het uh, hard discussiëren met de minister uh, van uh, Defensie? Ja, maar wel ver. Ja? Ja, hoor. Uh, ik vind dat er uh, alles kan gezegd worden, binnenkamers. Uh, er kan heel stevig gediscussieerd worden. Maar uiteindelijk is hij degene die in ons democratisch bestel... de verantwoordelijke is. En uh, daar moet je je dan op een gegeven moment ook naar voegen. In het nieuwe jaar 2012 gaat u ermee stoppen. Hoe kijkt u dan terug? Bent u dan... De CDS geweest die de commandant der strijdkrachten die de defensie he, toch heeft moeten afbouwen? Nou, het is heel maatgevend uh, natuurlijk in mijn periode. Uh, wat ook maatgevend is geweest, is toch de discussie over wel of uh, niet in Oerschelm doorgaan. Uh, en dan uh, de discussie over de bezuinigingen. En ja, ik had het liever anders gezien, uh, maar het is een feit. En dus proberen we het zo goed mogelijk in te vullen. Maar uh, het zal uh, denk ik wel op mijn. Uh, ja, hoe moet ik nou zeggen, op mijn konto blijven staan... Uh, dat ik uiteindelijk uh, de commandant de straatkrachten ben... die ja, de meest gro grote bezuinigingen heeft doorgevoerd uh, sinds decennia. En laten we niet vergeten dat ook in 2009... we al uh, per jaar zo'n 300 uh, miljoen aan bezuinigingen hadden gehad. Nou, kan dat allemaal nog? Ja, maar uh, uh, alles kan. Maar uh, het betekent wel dat de gereedschapkist die de krijgsmachtheid heet waar de politiek vragen aan stelt, ja, daar komt minder in te zitten. Uh, en hij kan niet meer zo lang gebruikt worden. Dat is de consequentie van de daad. En die consequenties worden door mij ook wel naar de politiek vertaald. Dat is mijn rol ook. Ik moet Met militaire, professionele adviezen uh, moet ik naar hun toe komen En dan moet ik ze dus ook kunnen wijzen op de consequenties van de keuzes die ze maken. Uh, ja, u stopt dus in 2012. Volgens mij in april, klopt dat? In juni. In juni. En dan ben ik bijna 40 jaar in de krijgsmacht geworden. Ooit dat met pijn in het hart? Um, nou ja, um, het, het zal best pijn kosten om het uniform uit te trekken, om het zo maar te zeggen. Maar het is zo dat wij hebben met uh, onze vakcentrales, met de bonden van Defensie, hebben we afgesproken dat um, eigenlijk niemand meer mag nadienen. Omdat degene die nadient, na zijn pensioenleeftijd, die neemt de plek in van een jongere collega die zijn werk verliest. En dan, uh, bij ons is heel erg belangrijk dat bazen voorbeeld geven uh, aan je mensen. 24 uur per dag voorbeeld geven aan je mensen. En dat betekent dat ook dat jij niet uh, als baas dan uh, even langer door moet, uh, moet gaan. Dan moet je daar ook het voorbeeld in geven. En er zijn uh, prima jongere collega's die, uh, die het dan van mij over kunnen nemen. En u dan? Ik ga een uh, paar maanden, heb ik mij voorgenomen, helemaal niets doen. Hoe, hoe moeilijk gaat het zijn om vaarwel te zeggen van uw geliefde... 40 jaar lang krijgsmacht? Nou, ik denk dat de banden met de krijgsmacht wel blijven bestaan. Uh, ik ken er een heleboel mensen in. Uiteindelijk zijn de mensen het belangrijkste wat we in de krijgsmacht hebben. Dus met een heleboel mensen zal ik contact houden. En ik zal het, uh, op iets grotere afstand uh, zal ik het dan volgen. En uh, dat warme hart dat gaat natuurlijk niet weg. Dat blijft bij de krijgsmacht. Wordt het afkeken, denkt u? Uh, we, we zullen het zien. Uh, maar het lijkt me ook wel heerlijk om een keer uh, een boek te kunnen lezen... in plaats van al die, uh, die stukken voor de vergaderingen. En het lijkt me ook heerlijk om uh, een keer uh, te sporten wanneer ik wil... en niet te sporten wanneer ik kan. Maar uh, wat, wat gaat u doen? Heeft u plannen? Ja, het enige plan is dat ik een, uh, in ieder geval een aantal maanden... Uh, ga ik helemaal niets doen. En, ja, maar en daarna? En daarna zien we wel wat er op ons afkomt. Hm? Ja. Heeft u nog dromen? Nee, ik, ik, ik, heb, uh, ik ben nooit een veel mens geweest. Uh, ik heb niet veel nodig. Uh, ik ben blij als ik mijn natje en mijn droogje heb. En als ik mijn werk kan doen. En, uh, en daar ligt ook uh, uh, ja, heel veel passie. Uh, en dan, dan vind ik het snel goed. Wat dat betreft ben ik een uh, simpel mens. Maar heeft u nog niet iets van... Nou, als ik dan... Uh, uh, uh, uh, dan ben ik niet meer in, uh, in, in dienst. Dan heb ik de tijd om echt iets, iets te creëren. Iets te gaan ondernemen. Nou, ik ben er nu totaal niet mee bezig. Uh, deze baan die eist gewoon dat je... Nou, 24 uur per dag is een beetje overdreven. Maar uh, je, je bent continu met deze baan bezig. En uh, er gaat geen verslapping plaatsvinden... tot het moment uh, dat ik het, de commando overdraag en mijn opvolg. En dus heb ik mijn tijd en aandacht nodig... Uh, voor, voor die geweldige tent die ik mag aansturen. En, uh, en daar doe ik me zeer veel plezier. Uh, Sporters zijn dan altijd bang voor het zwarte gat? Ja. Nou, daar heb je totaal geen angst voor. Nee. Nee hoor. Nee. Maar het moet toch heel raar zijn als u dan in juni van de een op andere dag gewoon afzwaait? Nou ja, eh, ik denk dat het in eerste instantie wel een vakantiegevoel eh, zal zijn. En <tossimus> zo zal ik het ook beleven. En ik eh, prijs me gelukkig met het feit dat eh, we, deze zomer hebben we volgens mij een eh, kampioenschap voetballen. We hebben de Olympische Spelen. Dus daar kan ik me nog wel even mee bezighouden. En wat ik al zei, eh, ik, ik ga... Eh, Weer eens boeken lezen. Ik heb een kast vol mijn boeken die ik alleen maar in de kast heb gezet en die ik verdraaid graag zou willen lezen. En uh, zo kom ik ook die vakantieperiode doorheen. En ondertussen er, ontstaat er vanzelf al een idee uh, wat het vervolgens moeten zijn. Moet maar doen. bent u nu al bezig met uw afscheid of is het nu nog echt uh, nee, nee, terugvliet? Ja, nee? nee, totaal niet mee bezig. Wat staat er dan nog op het programma de komende zes maanden? Nou, we hebben uh, een aantal missies die we uh, fantastisch moeten doorzetten. Um, dan zijn we bezig met de, de bezuinigingen in te vullen. En daar zit een hele reorganisatietraject aan vast. Dat zullen we dus ook moeten doen. En laten we niet vergeten dat we niet alleen bezuinigen... maar we bouwen ook weer aan die krijgsmacht uh, van de toekomst. Dus we uh, investeren ook uh, een beetje daarin. Um, dus we bouwen echt aan die krijgsmacht voor de toekomst. Want ik ben niet bezig meer met mijn krijgsmacht. Ik ben bezig met de krijgsmacht van de jonge lui die ik mag aanvoeren. En die moeten we uh, goed wegzetten voor de toekomst. En daar is uh, uh, nou, alle capaciteit voor nodig. En uh, waar gaan wij naartoe als uh, krijgsmacht? Wat, de, de, de, u, u opvolgen. Wat, wat, wordt, wat, ja, wat moet er gebeuren? Uh, nou ja, die bezuinigingen en die reducties... die lopen nog tot uh, 2015, 2016. We proberen zoveel mogelijk van die, uh, die reorganisaties... die aan de reductie vasthangen... proberen we in 2012 en 2013 uh, uh, rond te krijgen. Zodat we ook zo snel mogelijk uh, weer een krijgsmacht hebben... die uh, past binnen het budget wat ons gegeven is... maar die wel op een hoog eh, ambitieniveau zit en een hoog professioneel niveau zit. En dat betekent dat we weer moeten zorgen dat we voldoende voorraden hebben... voldoende munitie, dat we weer voldoende oefentijd krijgen voor de mensen... dat we voldoende personeel binnenkrijgen... en ook personeel van de, ju van de juiste kwaliteit. Nou, daar, eh, daar, daar eh, ja, kijken we naar uit. En ik denk dat iedereen daar in de krijgsmacht naar uitkijkt. En gaat u in die maanden ook nog stiekem uh, een week of twee even op missie... gewoon ergens echt in het veld uh, liggen? Nou, zoals ik al zei, eh, ik ga bijna iedere rotatie, eh, dus een andere club die, die opnieuw in zijn missie komt, zeker in Afghanistan, daar probeer ik zelf naartoe te gaan. Want ik vind ook dat die het recht hebben om tegen mijzelf te zeggen wat ze van de missie vinden en dingen die beter kunnen. Dus dat zal zeker gebeuren. Ik zal, eh, zoals ik eerder heb gedaan, ook naar de schepen in de anti missie gaan. Um, ja, maar dan, bent u, dan bent u toch nog altijd ja, de, de, de hoogste in rang. Maar gaat u dan ook nog eens eventjes, gewoon twee weken gewoon lekker in het veld. Uh, uh, ja, wat de echte militairen doen, zogezegd. Uh, nou, in de missie dat zijn ook echte militairen. En die, die werken er ook heel erg hard. Maar uh, ik zal niet... Uh, misschien dat ik nog op een oefening ga kijken. Maar ik, ga, ik heb geen de tijd om twee weken... Uh, um, gezellig zeg ik dan maar even op een oefening te gaan. Patrouilles te lopen. Ja, bijvoorbeeld. Uh, zou ik best wel willen. Maar nee, dat, uh, dus, er is meer dan genoeg te doen uh, in Den Haag. Uh, op het ministerie. Uh, en in dat, in dat werkveld. Dus de, die tijd die gun ik me niet om uh, twee weken oefening te gaan. Nu, uh, ja, het is toch uh, kerstmis. Dus ik heb toch ook nog een kerstplaten voor je uitgekozen. Ja, en het is toch geworden... Ja, u mag de koptelefoon weer opzetten. Het is geworden uh, John Lennon. Oké. Okay. Ik was uh, aanhanger van de Beatles. Dus... Oh, heel goed. So this is Christmas. And what have you Ah, dit was uh, John Lennon met zijn uh, beroemde plaat. Uh, voor mij ook een soort TED Talk. Nou, het was een boodschap aan de wereld. Dus uh, in die zin kun je hem wel vergelijken, ja. En als ik dan naar die plaats zit te luisteren... dan denk ik weer aan al die mensen van mij... die ook met kerstmissen met auto en nieuw uh, in de missiegebieden zijn. Uh, de marcheusee die de politiecollega's uh, helpen in de grote steden... of die op Schiphol zitten. Mensen van ons die in bewaking zijn. Uh, en ja, vooral die mensen die uh, dan toch hun werk aan het doen zijn. Ook voor die hoop ik, net als de mensen thuis... dat het een hele mooie kerst uh, zal zijn. En wat was dan het verschil met de TED-talk van u... en de TED-talk die we net van John Lennon uh, hebben gehoord? Nou, ik weet niet. De pitch is misschien anders. Maar de boodschap is uiteindelijk hetzelfde. We willen iets doen voor de betere wereld. En zorgen dat er uiteindelijk, een, ook met kerst en oud en nieuw... wat hij dan zegt, dat iedereen een mooie kerst en oud en nieuw heeft. Ja, en hij doet dat met zijn muziek. En wij doen dat als militairen op onze manier. Ja, dat zou voor veel mensen toch tegenstrijdig klinken. Ja, maar dat is het dus niet. Uh, uiteindelijk worden militairen uitgezonden per definitie bijna naar gebieden waar het minder veilig is waar anderen dat niet voor elkaar kunnen krijgen daar worden wij naartoe gezonden en als wij dan daar kunnen zorgen voor een stuk stabiliteit veiligheid, uh, uiteindelijk economisch leven, beter bestuur nou dan draag je bij aan een happy christmas uh, en, dus, uh, en denk ik aan een happy new year en war is over dan hopelijk? Nou ja, wat mij betreft, ik heb het wel vaker gezegd... als we de mensen uiteindelijk zover krijgen dat we alle oorlogen uitbannen... dan ben ik de eerste die stopt met militair zijn. Um, zou u ook graag John Lennon willen zijn? Nou, ik ben wel heel, heel erg jaloers op mensen die uh, muziek kunnen maken... want dat is helaas uh, uh, mij niet gegeven. Uh, ik weet niet of het John Lennon zou, zou kunnen zijn... maar uiteindelijk streven we wel allebei naar een betere wereld. Maar... Uh, want daar begon het gesprek mee. Uh, die TED-talk, u wil ook iets overbrengen. En u heeft dat dus op Lowlands gedaan. U heeft het nu in de Schouwburg gedaan. Ja. Wilt u misschien toch ook meer artiest zijn? Om de boodschap beter over het voetlicht te krijgen. Nou, ik, ik zei al, ik vond het grappig dat ik zo'n bandje had op Lowlands. Uh, maar dat zie ik dan ook als grappig. Uh, ik draag mijn boodschap uit vanuit de professionaliteit van de krijgsmacht. De professionaliteit van militairen. En uh, ja, ik wil die boodschap wel graag uitdragen. En ik probeer daar ook uh, nieuwe kansen en nieuwe wegen in te vinden... om die naar, naar de mensen over te brengen. En uh, in die zin, ja, als je dan een keer op een podium staat... Uh, dan ben ik bereid om dat te doen. En zijn wij dan lastig publiek? En zijn uw militairen, waar u ook vaak voor staat... Is, is dat dan een veel makkelijker publiek? Nee, want mijn militairen zijn ook eh, kritisch. En eh, die vragen ook van een baas uiteindelijk dat hij eh, weet waarover het gaat... en dat hij naar ze luistert. En eh, ze mogen ook alles tegen mij zeggen. En dus nee, er is, uiteindelijk zijn mijn militairen misschien al wel kritischer... want die, die kijken toch naar je van, hey, vertrouw ik jou of vertrouw ik jou niet? En eh, dat is uiteindelijk de basis van al het werken bij ons. Vertrouwen. Vertrouwen. Nou ja, John Lennon's War is over. Ik mag zeggen, dit radioprogramma is over. Maar mag ik u buitengewoon bedanken, meneer de CDS, commandant der strijdkrachten van u? Um, en u een heel veilig en vertrouwensvol uh, 2012 toewensen. Nou, hetzelfde voor u, toch? Dank wel. Ja.